voor de vormgeving beleefd, aanbevelen Deals en Co. aan de bedrijven Bieselko Gormorgen. Ja, meneer Bokloper. Nee, wacht even. Bokloper, Bokloper. Bent u niet de koster van het Nieuwe Zuiderkerkje dat wij gebouwd hebben laatst? Ja, wat leuk weer eens iets van u te horen. Niet leuk. Ach, heeft u een klacht? De banken? Ja, ja, ja, ja. U heeft van gemeenteleden klachten gekregen over splinters. Van de banken? Ja, ja. God, wat gek zeg. En waar krijgen ze die dan, die splinters? Ja, die gemeenteleden. Ik bedoel, waar zitten die dan? Oh, daar. Ja, ik begrijp wat u bedoelt. In hun hier, hè. In hun daar bedoel ik, laat ik zeggen. In hun zitmiddelen dus. Ja, ja, wat verschrikkelijk, zeg. Daar zit je dan net in al je menselijke kleinheid je zonden te tellen. En rang. Zeg, maar zitten die mensen wel stil, meneer Bokloper? Ik bedoel, kan het niet aan de preek liggen? Dat die mensen onrustig gaan zitten schuiven of zo? Ja, want dan zou ik het zo laten niet. Dat is dan juist een leuke graadmeter voor de preek. Oh, u ziet dat anders. U acht splinters van vijf centimeter, een leuke graadmeter voor de kwaliteit van het hout. Zeg, meneer Bokloper, wat zal ik doen? Zal ik doorgeven dat die banken meteen moeten worden bijgeschaafd? Of stelt u misschien meer prijs op gratis levering van een setje nieuwe pincetjes? Bijschaven? Jazeker, meneer Bokloper. Wij sturen u onmiddellijk een paar fantasieloze vakmensjes en we laten de zaak keurig bijschaven. Dag meneer Bokloper? Nou ja, nou, die heeft de EHBO-romantiek ook niet uitgevonden. Ja, ik hoef helemaal niet. Goedemorgen, ik, ik lijk ook wel mal, zeg maar. ja, ik raak ervan in de war, hè. Ik haal die dingen door elkaar. Goedemorgen. Heb ik al goedemorgen gezegd? Oh, ja, goedemorgen dan. Morgen, meneer Biels. Ach... Ja, ja, kijk maar niet naar me. Je schrikt als je kijkt. Kijk maar niet. Nee, maar wat heeft u daar... Ach, wat heeft u daar toch een ontzettend hip winter met je op, zeg. Ja, hip, ja, hip, ja, ja. Zeg maar verhip met je hip. Zeg maar 1920, dit. Ja, dit droegen ze in de G20's. Van vader, dit. Ja, echt? Is dit toch van uw vader? Van mijn vader? Nee... De oude Pieter Wiels, <laughs> kom nou zeg, hè. de oude Piet, die droeg nooit iets, iets extra's dan, hè? winter en zomer hetzelfde. Ik hoor het hem nog zeggen, een jegertje, twee borstrokken, een bij onderbox, en om het kwartier een slot En ik word tachtig, branden wij met peper dus, hè? apenthee, ja, weer van een vent zeg. Is dik vijftig geworden. Nou, het lijkt... Is... het lijkt me zomers toch nogal warm, hè, wat hij daar al zo opzomt. Ja, hij voerde er anders wel bij, hoor, de oude Pieter. Ja, al vielen de mussen van het dak, zeg, en nooit iets op zijn kop, hè. Dat was allemaal verwennerij, zei hij. Ja, ik zie het nog zo voor me, hè. Die grote, kale, glimmende kop. Daar in die brandende zon bovenop de bouwstijger, Ja, dat deed pijn en joge, hè, ja. Dat zag je als een verblindende ster op pakweg een kilometer afstand, zeg. <lacht> En bij heilig weer, zeg, vijf, zeshonderd meter. Ja, en bij mis zeker nog een groot licht. Hè? Nee, nee, ik hoor. Ja, ja, zeg, ja. En, en dan, zo, dan zo tegen tweeën, hè. S'middags, hè, de zon op zijn hoogst, hè. Dan hoorde je hem opeens met een ondertoon van lichte verbazing iets zeggen van... Christen met pieten. Ja, dat was een enige kracht, termen, Christen, met pieten. En dan wisten wij het alweer. En dan hoefden we geen eens op te kijken. We hoorden Christen met pieten en Ranga slaat weer van de stijger, van de hitte, hè? Op het hoofd, hè? Ijzersterk gesteld die man. Ja, die noemde ze niet voor niks piet Zonne steek. Ruim vijftig geworden. En Swinters ook niks op, zeker? Swinters? Dan ging meneer even naar Noorwegen. Hout kopen bij 40, 50 graden vorst, ja. En niks van een ijsmuts of handschoenen willen weten, Al vielen ze handen van zijn lijf, al vroegen ze horen van zijn kop. Dat soort man begrijp je, hè. 40, 50 graden vorst. Hè. En als die Noren dan liepen te rillen, dan kwam de oude Piet Zonnesteen daar s morgens even in zijn blote bovenlijf. de blokhut uitkuieren en die ging zich dan even staan wassen met sneeuw. Nou, dat kan toch nooit gezond zijn? Voor ons niet! Niet voor ons! Welvaartsweegdieren. Maar hij! veer van een kerel. Tien winters lang hout kopen in Noorwegen. En dan kwam hij thuis om uit te zieken. <lacht> En die oude dokter Hemeldrager er weer bij. Samen achter hun kleintje apenthee. Branden wij met peper dus. Man, wat een gezellige winteravonden waren dat. Die noemden hem op het laatst pneumonia Piet. Onze uitzagst van ons dan, hè? Waarmee ik maar wil zeggen, onverwoestbaar mensengeslacht hoor. Dat van toen de vijftig gepasseerd. Ga maar na. Nou... Maar u gaat toch ook al aardig die richting uit? Ik? Ik ben... Grote, grote, zeg. Ik ben de oude Pieter al voorbij gestreefd, zeg. Nou ja, je ziet het, hè. De goede eigenschappen vererven we bij Bielsen. Neem de oude oma Groeles. Van paas zijde dus, hè. Oma Groelie, zei ik altijd. Ja, ja, daar weet ik nog van... ...dat we haar negentigste vierden. Ja, en toen was ze toch zeker al achter in de zestig. Wat, wat zeg je nou? Huh? Vierden jullie haar negentigste toen ze achter in de zestig was? Haar negentigste kilo! Ja. Dat vierden we altijd bij ons thuis, hè? In de familie. De grote gewichten. Feestgangers, hoor, wij wielen Ze Ze heeft nog geprobeerd de honderd te halen, oma Kroenliek. Maar dat heeft niet meer zo mogen zijn, jongens. Nee. Dat mocht niet meer wezen. Fijne jeugd gehad, goede herinneringen... ...veel lachen, veel zweer... ...veel eten ook. Ik word gek van de dingen op mijn kop, zeg. Ja, waarom zet je hem dan niet af? Ach, dat kan niet. Zit als een muur. Bivakmuts uit de jaren twintig, wat wil je? Toen werd er nog kwaliteitsspul gebreid. Kan je hem dan niet losknippen of zo? Ja, hier, de muts van vader... Die ga ik even kalm losknippen. En u zegt net dat die niet van uw vader is. Nee, van haar. Van haar vader. Van de oude schuinsmarserde. Die daar op zijn tachtigste... ...nou met een koppel meiden ligt de bak op het strand in Californië hij. Die zou zich gek lachen, zeg, als hij het wist. Dat zij mij zo gek heeft gekregen... ...mijn kop in zijn oude ijsmuts te wringen. Zij wie? Zij van Doemie, Tante Lien, dan mevrouw... ...van, van, van het koffieclubje. Die. Mevrouw Vulbikker de Pak Oudenas. Ah. Die lieve schat. Ja, ja, die lieve schat, ja. Maar als ze je een hand geeft, dan staat er een roken duiveltje in je palm gebracht. Die indruk heb ik. En ze staat erom bekend dat ze zoveel goed doet. Ja, op mijn hoofd, ja. Bivaksmode 1920, als een muur. Maar hoe kom je dan met zo'n mal ding op te zetten? Dat zeg ik! Mevrouw Vulbikker de Pas Oudenas. ...mens van Doemme haar koffieclubje. Dus niks, geen zakenrelatie... ...want dan zou het verklaarbaar zijn, nietwaar? Dan ben ik tot alles bereid... ...dan heb je je verantwoordelijkheid. Zaak op je nek. Maar niks, gewoon op visite, die mensen. Avondje gezellig. Vanwege Doemme dat koffieclubje... ...nodig je dat stel eens uit, hè? En dan ga ik dan even spelen, hè? Alsof er zaken gedaan moeten worden... ...zuiver op de commerciële tool. <coughs> Als, alsof het klanten zijn, die twee engers... Ja, zeg. Hoe is hij eigenlijk? Hij? Kijk, dat is nou het triest geval eigenlijk. Hij, hè. Ja, ja, ja. Ja, daar heb je mee te doen, hoor. Die is helemaal murf, die man, hè. Eerst al die zachte, giftige gaafheid van haar, natuurlijk. En dan ook nog eens een keer van die vent. Welke vent? Die kerel, die ouwe, hè. Op dat strand in Californië, haar vader. Zijn schoonvader dus, iets verschrikkelijks. Hè? Hoezo? Omdat zij een vadercomplex heeft. Zeg maar, dat is, dat is erg hoor. Als je vrouw een vadercomplex heeft. Als zo'n mens de hele avond alleen maar dingen zegt dan. oh ja, mijn vader. Mijn moeder niet. Mijn moeder was te zacht. Ja, moet je rekenen dat het mens zelf niet zo zacht dan toch half zacht is, hè? Maar mijn vader, het was. Die man heet gewoon Toon, maar zij zegt twang. Hup twang. En wat zei hij dan? Niks. Hij zei niks. Hij zei lang niks meer. Hij keek me maar eens aan, hè, met zo'n doffe blik van nou, en wat zou jij dan? Nou ja, daar kon ik natuurlijk niet op ingaan, het zijn je klanten, dat Prachtig, nou denk ik het toch weer, zeg. Het waren helemaal geen klanten. Nou ja, je ziet het, hè. Zo is het gegaan. Wat je nou vergeet... Nou, wat vergeet ik dan? Dat die vrouw, nadat ze een uur lang al de goede doelen heeft zitten uitbenen... opeens de oog op mij laat vallen. Plons met de zachte blik. Nou, dan weet je er ook niet hoe je je houden moet, hoor als je dan opeens een minuut of wat... in het schootsveld van die gifgroene druipogen komt te zitten, dat je op het laatst aan onzorgvuldige kledij begint te denken. Als zo'n je dan opeens iets zegt van... Nee. Vader. Sprekend. En je weet niet dat die oude Smeerland nog leeft. Ze vond dat je op haar vader leek. Ja, waanzin natuurlijk. Ik lijk er helemaal niet op op die man, hè. Zij met een zulke pakke foto's uit de tas, zeg, Met commentaar, lezing, met lichtbeelden, zeg maar. <lacht> Kijk, dit is pa... ...toen hij mans nog niet moedwillig verlaten had. Ach. Uh. Jazeker, ook al geen compliment... ...dat je in het bijzijn van Doemie wordt uitgekreten... ...voor het sprekend evenbeeld... ...van een notoire echt spreker zeg. En ik leek je helemaal niet op, zeg. Een dikke, lichtelijk, patserige man. Lawaaierig, uiterlijk, egoïstische ik-figuur. Dat type, je kent het. Ja, van nabij. Nou, dan weet je wat ik bedoel. En daar zou ik kan op lijken... En, en Doemie waarachtig ook, zegt Lien dus mevrouw, hè, die ook van ach ja, sprekend Bobber vind je niet, en dat mensen meteen smelten van, nee noemt u man Bobber dat ik zeg, ja, ja, ja, maar dat is niet voor de publicatie, ha, <lacht> ha, om te redden, voel je Bobber, Bobber intiem, intiem in, in koosnaamje, te vergelijken met Doemie, dat deed nog ...van de eerste dagen van ons huwelijk... Ja. ...toen hadden we zo'n heel... Toen... ...toen... hadden we zo'n heel ondeugend... ...nou ja, zeg maar... ...schalks spelletje uitgevonden... ...want dan ging Doomy, hè? ...doemie ging dan helemaal... ...nou ja, goed... Aan. ...het gewone nonsens genoeg. ...je weet dat. Nee. Nou, dan weet je het niet. Ja, dan kom je er maar aan boek over. Maar ik bedoel, gênant. Maar te moeten horen dat er in Californië ook een bobber op het strand ligt. Met die meiden te bobberen en alles meer. Dat is ook raar trouwens hoor. Dat zo'n vent zijn vrouw laat zitten. En dat zijn dochter dan bij mij trots met de foto's erbij een avond lang zit te bewijzen. wat voor een schandalige bamboezeur Paul wel geweest is, hè. Als ja, mijn vader. Mijn moeder niet. Mans was te zacht. Maar vader, het kwam. Nou, het komt ook wel schieten, hoor. Waarom? Waarom? Je zal je hele huwelijksleven al gestoffeerd worden met de foto's van vader. En dan zal je op je avondje uit nog een keer zijn dubbelganger treffen, zeg. <lacht> Ik weet het niet, maar die man die kreeg opeens iets heel verwijtends. Die kreeg een blik in zijn ogen van, hoe kan je dat nou doen? He? Nou, toen werd ik toch zo beroerd van. He? Dat op het lest, bij foto zoveel, dat is Pap's, toen hij zijn eerste miljoen gemaakt had. En dit is Irene en dit is Mabel. En maar die verkeringen zijn al lang weer uit natuurlijk hè? En toen Doemie voor de zoveelste keer zei Oh ja, sprekend Bobber En hij met die verwijtende krenten En zij met die gifgroene druipogen Ik flap het er zo uit Ik zeg, Toon, jongen, zullen wij ook eens de pleen naar Kali pikken? Adem Ja, nou, dat viel natuurlijk verkeerd, hè? Wel nee, nou, daar viel niks verkeerd dat viel... Maar, maar weet je... Zou je, weet je wat, ik was dat hoofd van die man dat opeens heel benauwd begon te bewegen, zeg maar. Dat trok opeens hele griezelige vouwen in dat gezicht. Zoals in zo'n tv-schriller als zo'n spionse siankali ampul doorbijt. Die man die lachte voor het eerst sinds wie weet hoe lang ze afschuwelijk zijn om daarbij te moeten zitten. Bij iemand die de techniek niet meer heeft. Oude man die over een hek probeert te springen, zelfde effect. Blijft ergens haken en slaat zo voor je ogen met zijn hersens op de kasseien. Die sfeer, zo'n ja. beetje. Ik zeg, om die man te kalmeren, ik zeg, kijk eens vader, lachen is gezond, t man. Maar overdrijf het niet, Tony. <lacht> nou, toen leek het of er iemand op zijn staart ging staan zitten. Oh, oh, oh, jongens. Wat heb ik het benauwd met die pettenbak op? Ja, zeg, die pet is nog steeds in het verhaal niet voorgekomen. hè? En die kwam toen. Mijn, mijn, mijn fout, ik denk, eh, koste wat het kost, maar ik moet het gesprek van vader afzien te krijgen, niet? Dat ik pik het eerste, het beste wat me te binnen schiet en ik brul iets van uh, lekker vriesweer. anders, vind u niet? Vader hield van vriesweer. Jawel, vader hield van vriesweer. Waarom iemand dan uitgerekend naar Californië trekt ze, dat begrijp ik niet... ...maar vader hield van Fries weer. En ik dan zeker ook, zo'n wilde schaatsliefhebber. Nou ja, ik denk, geef het dan maar op, laat dan maar, praat maar mee. Zit het maar uit, ja zeker mevrouw, ik ben een ware schaatsmaniak. En toen kreeg je Pasenpet. pet? Nee, nee, nee, maar toen kwamen wel even de heren Paul en neef Eef binnen hoor... ...met de vrolijke boodschap... Hoi, u goed? Morgen chef. Morgen juffer te hellen. Goeie, ja, goeie, ja. Morgen jij, morgen juffer te helle. En jij vooral opzichtig aandoenlijk verkouden gaan zitten zijn, hoor, Ja, dat klinkt lelijk, Koen. Ach, koudje gepakt, Lien. Eh, koudje gepakt, Lien. Bewust twee man een wak inzwiepen en dan zelf een koudje pakken. Knap werk, hoor, Vol. Ach, hebben jullie geschaad? We hebben geschaad, jawel. Dan komen de heren even s'avonds bij me binnenvallen van chef. Zouden wij morgen geen ijsvrij kunnen krijgen? Ijsvrij, jongens? Ja, chef, we willen morgen even meedoen met de grote plassenprestatie. Dan ik zeg, hé hey jongens, kuis je taal, kerels, ik heb gasten. Maar dan blijkt het een schaatstoer te zijn, de grote plassenprestatie. Belachelijk, sportjargon. Nou ja, ik denk alles beter dan over vader praten. Dus enthousiast noem maar, maar. Maar was u dan niet enthousiast, chef? Nee, Paul, ik was niet enthousiast, man. En hey, je zei nog wel van grote, gouden mensen. Ik wou dat ik schaatsen had. Daar reed ik mee? Ja, ik kom er wel voor mijn kop slazen. Ja, maar chef, toen mevrouw Fulbikker u die schaatsen van haar vader aanbood, toen begon u helemaal te glimmen van plezier. Van het zweet! Van de benauwdheid! Ik en de grote plassenprestaties! <lacht> Als ik al mijn kleine plassenprestatie prestaties dan ben ik aan Maar nee hoor, nee hoor. En als ik dan nog probeer tegen te sputteren, polbrullen brullen van nee, doen hoor, chef. En ik gaf je nog een seintje, pol. Maar dan gaat meneer waarachtig oud roepen. Ja, maar de, de schopte mij opeens iemand zo gemeen onder de knieschijf, chef. Ja. ja. Ik begreep trouwens dat u zaken zat te doen, chef. U zat er zo helemaal voluit de grote hartelijke gastheer te spelen dat ik denk, nou, de chef zit zaken te doen, dat kan niet anders. Als de chef zo opvallend lawaaierig vriendelijk zit te wezen, dan moeten de vulbikkeltjes wel klanten zijn, mogelijke opdrachtgevers, nette mensen. Ja, tuig voor de rigel zeg, met vader voorop, ook zo walgeling hoe jullie dan even boven vaders een foto gaan zitten kwijlen, zeg? Nee, nee weef 4 zeg. Oh, ja, twee druppels water, die twee. Nee, ik zei twee druppels bleekwater, zijn je. Eh? niet meer eigenlijk wel. Ja, maar het was dan ook wel een treffende gelijkenis chef. Precies datzelfde loggen. Wat? Ik bedoel, uh, forse, hè? Uh, hoe zal ik het zeggen? Dat echte... Uh, uh, Paverige. Ja. Ja? Nee. Nee, doffe. Het woord is dof. Doffe, ja. ja. Ik bedoel, ja. Ik bedoel, uh, nee. Nee, nee, hij was inderdaad wat meer... Wat minder uh, dof, pafferig dus eigenlijk. Zakkerig. Nou ja, laat ik je dan nou zeggen dat het helemaal niet leek. Nee, chef. Nee. Mm. Sorry. Geen zieren, Pol. Geen bliksem, chef. Dan praat er niet altijd met me mee, Paul. Nee, chef. Dan weet je niet altijd met me eens, Paul. Nee, chef. Zeg me liever een keer midden in mijn gezicht dat je gek bent, Paul. Stapelkrankzinnig, chef. Eh uh, <laughs> Grap, chef. Akkoor, een grap dus. Kan altijd, een grap. Voor ik hem, eh, uh, Prendekantje. <lacht> en ik zat geen zaken te doen, Pol. Oh nee, chef. Nee. Ongelooflijk, maar mijn excuses dan, chef. Graag aanvaard, Pol. En om eerlijk te zijn, ik was er net zo wat toe als jij, hoor. Ja. Ik zeg net tegen Ter helle, beroepsblindheid, hè. Noem, noem het vakverbijstering. Mm -hmm. Goeie, raar, hoor. En dat ik het volhou, hè. Dat ik je niet eerder aan denk. Dat ik rustig de volgende dag met jullie de grote plassenpartij ga leveren. <lacht> Op vader's verrotte vriezen. Die ik notabene slaafs bij dat mens ga ophalen. Ja, dat ze ze nog had, hè? Die, die had alles nog. De hele reliquieënkast vol. Hier zet u vooral ook vaders warme toermutsje op. En paljasvriendse kop er wel weer in. Hier in dit oor zit nog een mottenbal. Ik krijg er nooit van mijn leven mee uit. En ik wilde toch zeker niet in dat dunne jekkertje gaan rijden. Hier, pas vader zijn dubbelde doerjasje. Nou, zeg. Zit dat even gegoten? Ja, letterlijk, zeg. Nou, dan ging ik dan even gelukkig. Dat ik onherkenbaar was. Ja, door die beulskap. Wat een jas, zeg. Ik dacht dat ik bezweek, zeg. De 29 voet voetkrijg. En ik hoefde helemaal niet. Nou, het is met Ritje wel geworden, hoor. Na twee meter moesten we hem al uithakken, ja. Ja, ja, er, er moet toch iets met die schaatsen niet in orde zijn geweest, chef? Nou, want de ijzers kan er niet gelegen hebben, hoor, Paul. Die had ik zelf nog even bijgeslepen, s morgens. Daar kon je je mee scheren. Het... Oh, was het dat? Ik denk ook al, hoe kan iemand nou na twee streken tot zijn veters in het ijs staan? Ja, ja, hoor. Genant gedoe, hoor. En ik was toch al zo'n opvallende verschijning in die burgende jas en zeg met maar die beulskap op. Vol, vol even bij de wedstrijdleiding een bijl lenend. En iedereen kon me vragen wat er aan de hand was. Ja, ik zei maar van, we zijn Toetan Carmon aan het uithakken. Om de zaken wetenschappelijk tintje te geven dan. Ja, hier, die zal iets serieus nemen. Oh, dus je hebt helemaal niet gereden? Gereden? We hebben bijna gewonnen. Po, waar of niet? Ja, chef, dit was geen kwestie van winnen, chef. Dit was een prestatierit. Sorry, maar een biels kan maar één dat is winnen. Zo, dus u rijdt nog een aardig eentje weg, hè? Nee, hij heeft geen slag gedaan. Door de jas. Ja, dat is niet waar. Door de jas. Ik kon geen been verzetten. Ze hebben me tussen hun in moeten nemen, die twee. Met de schaatstok onder de oksels, je weet dan. Beschamende vertoning hoor. Zo'n stille man tussen twee zwoegers, zetten. Dus toen ben ik maar luidkeels de maat gaan aangeven. Hè? Een beetje de status van wedstrijdleider aangemeten. Je moet toch wat, hè? Maar je verkilt wel tot op het gebeenten, hoor. Ja, vooral de eerste helft tegen de wind in, ja. Toen hebben neef en ik even flink aan moeten trekken, hoor. <lacht> Mij ah. een raadsel hoe we dat gehaald hebben, wat jij knapt. Ja, maar jij hoefde alleen nog, nog maar te trekken. Ik moest toevallig zorgen voor het afremmen en bijsturen. Dat is ook weer zenuwenbaar, Bedoel je dat jij... het, oh, ja. laat dan maar uit. Laten we nou proberen de sportieve eenheid te bewaren die we gisteren op het ijs opbrachten, hè? Zeg, maar die schaatsen van jou, oh. deden die het dan weer? Nee, nee, nee, ik heb gebruik moeten maken van Pols reserve Noren. Ook <lacht> al niet prettig, de kleine schoen, namelijk... Nou, een paar uur stil in de koude staan moet je rekenen op de kleine schoenen. Ja, u moet wel een bijzonder grote voet hebben, chef. Ja, ja, en daar reed ik dan achter, hè? Een jas als een spinaker op een basis van tien tenen. Dat is mijn uitzicht op het Wijtse Polderland, zeg. Ja, ja. En dan over handicaps gesproken, zegt de Helle. Die bruggetjes, dat is erg, zeg. Die boerenbruggetjes over de koeienzootjes, hè? Dat heb ik even moeten weten, zeg, hoe erg dat is. In welk opzicht? Hij bukte niet. Uh, ik... Hij bukte niet. Hij kon niet bukken. Vanwege de wurgjas, toch als een plank, zegt. Bukken, hoor maar. En dan tegen de wind in. Dus ik zag ook al niks meer. Nee? Natuurlijk niet. Door de klep. Van vader. Vaders klep. <lacht> vader had namelijk een klep. En daar had ik mijn arm. Maar wow. de klep van vader zijn muts tegen de wind in, dus die klep, die sloeg steeds naar beneden, die klep. Nee. Maar ja, we reden aan een stok, dus ik denk, zij letten wel op. Ja, maar ik, ik riep duiken, chef. Ja, dat hoorde ik vol. Ik denk duiken. Dat doe je in het water. Duiken. Meneer rijdt ons zeker een wak in. Trouwens, ik kon genees duiken, stoff als een plank, zegt dat ik denk, nou, dan blijf ik maar kalm staan, dan maar rechtop ten onder. En rang, zeg met mijn volle koude hier tegen de brugbindjes. zeg. Ik dacht, dat ik stuur, of Ik denk, ik ga dood. Ja, dan valt hij nog boven op mij met zijn volle mammoet, zeg. Ja. Ik overleef dat. Dan kan je nagaan hoe taai het ontluikende leven is. Zeg. Nou ja, dat was dan een goede leer voor de volgende keer, chef. Ja, hier die, die reed gewoon nog een kilometer door met zijn lege stok. Ja, en toen hebben we omen bij alle volgende bruggetjes... er op zijn grote rug onderdoor moeten schuiven. Die boeren, want er stonden boeren, die, die hebben zich gek gelachen. Werken, hoor. Ja, ja, ook een manier om je afgunst op iemands sportieve prestaties uit te drukken. Ja. ja, zeg maar dat jullie nog bijna gewonnen hadden dan. Ja, dat kwam door die wind. Op de terugweg toen kregen we minder rug. Oh, je bedoelt die rit, ja. Ja, dat had ik niet meer, zeg, toen. Onze een kwestie van snelheid opvoeren. Ja, maar dat voordeel hadden ze toch allemaal, de wind in de rug? Ja, ja. Lien, Lien. Toon mij een mens die een dergelijk zeiloppervlak voert, zeg. Totaal onverantwoordelijk, zo'n man in zo'n jas. Ja, ja. Ik had hem al ja. Op zo'n moment, nou. Dan heb je je postuur wel even mee, hè. Nou, chef, ik moet eerlijk zeggen, ik kneep hem ook wel even. Alle machtig wat een snelheid werd. Ja, af. en ik riep nog, reven dat zeil, reven dat zeil. Maar nee hoor, dat ziet geen gevaar. Dat, dat... was onzin, er was niks aan de hand geweest. Met de finish in zicht, achter straatlengte voor. En dan gaat Paul ineens raar om de stok te rukken. Ja, ik, ik probeerde te grijpen, chef. Ik zag dat aankomen. Wat zag jij aan? Komen? Die laatste bocht, chef, naar de finish. En ik denk, die ellendewind wind, die blaast ons zo recht door de plas op. Meneer de grote grijper. Ja, Rukt de hele ploeg opeens naar links weg, dus je begrijpt wat er gebeurt. Ik? Nou, ik wel. Nee. Ik wel hoor. Jazeker, ja, ja. De wet van de traagheid. De wet, zogezegd, van Guy Lussac. De oude geile zak had de weg van de draagheid uitgevonden. De weg van de draagheid, ja, ja, Je slaat met z'n allen een halve slag om... ...en je giert met z'n tweeën achteruit met gillende ijzer de plas om. Met z'n tweeën? Ja, ik, ik, ik, ik kon dat onmogelijk houden, chef. Dat grote, logge lichaam van u. Ik ja, bedoel... Uh, dus, ja, ja, je dus, bedoelt maar op bovenaan. Ja, je bedoelt dat je ons met je kleine hazen ...kalmweg loslaat... ...en ons achterste woorden, de plas op en de vaargeul injaagd. Pure onmachtje. Pure onwilpolfiguur hoor. Als je daar van wedstrijdleiding zeide... ...als een druipende dorp de Schotse gemoed worden geze zegt. Als je de mensen luid op hoort zeggen van... ...dat is geloof ik weer datzelfde stelletje... ...ongeregeld van der net, met die bijl. ...neem nee, het ze kwalijk alle mensen... Mensen, mensen, wat begint de muts me te knellen? Ja zeg, maar ik begrijp nog steeds iets waarom je dat ding er niet afknipt. Mens jij moet je afknippen? Hoeveel keer moet ik je nou nog zeggen dat ik een geschenk... ...van een, een mogelijke opdrachtgever heb. Een... Terwijl Jij hebt gelijk, ik hoef helemaal niet. Ik loop al twee dagen met een waanzinnige ding op mijn kop zonder dat ik hoef. De schaar. Nee weet, de schaar. Pak de schaar. Zoek er één af. Krippen. Ik hoef niet. klippen af, Zoek de schaar. Rinderman zeker. Eerst de schaar. Op dan gedaan, op de Oh, dag, George. O, was een uh, schaar, nee <laughs> Ja, hier komt hij, schat. Ja, nou, nou, geef hem maar het weer. Biels hier, ja, meneer Goed nieuws. Zegt u, leuk, leuk. Uh, uh, wat zei je? U? u heeft de prijs opgegaan. Men heeft de prijsopgave gevraagd. Ja, ik heb namelijk mijn muts overmorgen, dat kan je goed horen. <laughs> de, voor een luxe bungeloos, zegt u. Oh, dat is fijn. Mag ik weten wie, meneer de man? Schaar, zal ik even? Ja, knipperen en draadzen. Wie zegt u, meneer de man? De familie Vulbicker te pak. ouderdam ja, Nee, ja, nee, man, nee. Nee, nee, nee, nee. Nee, dat, nee, dat zeg ik tegen Eve. Ik zeg nee tegen Eve, meneer de man. Ik wil me wel. De toermuts van vader laten afknippen, meneer René, begrijp u, in het kader van de grote plassen. En dan hebben we een prestatie dan. Nee, ik bedoel, ik moet niet, het gaat er niet om, begrijp u, verschrikkelijk zijn. Ik bedoel, dat het niet kan. Dan nou, ik men mijn in bed af, bedoel ik. Ik geloof dat ik gek word. Oh, nu moet ik zo dunstig. Oh, wat Een